Ze worden al weken gezocht door de politie, onder meer voor zware mishandeling, ontvoering en een serie overvallen. De Oekraïense oud-premier Timoshenko gaat binnen enkele weken naar Berlijn om zich daar te laten behandelen aan haar rug. Ze kwam zaterdag vrij uit de gevangenis. Bondskanselier Merkel heeft Timoshenko uitgenodigd om zich in Duitsland te laten behandelen. De politica zat sinds 2011 een gevangenisstraf van zeven jaar uit voor machtsmisbruik.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 Een postbezorger van PostNL heeft bijna 3200 brieven achtergehouden. De man werkte anderhalf jaar in Zundert in Brabant... en is vorige maand ontslagen. Nadat vijf gezinnen in Zundert over vermiste post hadden geklaagd... werden in een leegstaande voormalige woning van de man duizenden brieven gevonden. Waaronder felicitaties, condolences en rekeningen. PostNL heeft de ongeopende en onbeschadigde brieven alsnog bezorgd... met een excuusbrief erbij.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 Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Na één uur aandacht voor dichter en wetenschapper Leo Vrooman. Hij overleed afgelopen week einde. En in de week van de Oscars stellen we de vraag... hoe belangrijk het winnen van zo'n Oscar is voor de carrière van de filmmaker. Dat allemaal in het tweede uur. beginnen met Johan Duisburg. Alle werken van Shakespeare wil hij regisseren. Een onmogelijke opdracht, maar wel een mooie opdracht. Bij het Nationaal Toneel maakte hij alvast de storm... dat ging afgelopen week einde in première. Doesburg werd in 1955 geboren in Den Haag. Hij woont daar nog steeds. Hij werkte als taxichauffeur en lijkkistdrager. En daarna besloot hij het toneel in te gaan. ging naar de Amsterdamse toneelschool voor de regieopleiding. Zijn beoogde opvoering van Vastbinders, het veld de stad en de dood in 1988... ging niet door omdat er toen landelijk ophef ontstond. De tekst zou antisemitisch zijn... Meer dan twintig jaar later zou hij het stuk alsnog regisseren. Inmiddels was hij bekendste, of een van Slands bekendste regisseurs... en vaste regisseur bij het Nationaal Toneel. Ik zou nog, uh, nog zo'n kwartier kunnen doorgaan uh, met je biografie... maar we kunnen ook gewoon uh, beginnen. Welkom, okay. hoe gaat het? Uh, goed, uh, in afwachting van alle recensies uh, verheug ik mee. Hoe is dat na een, een, een première... Wat is dat voor een moment in de tijd voor jou als, als de première is geweest... heel hard naartoe gewerkt, een bloedzweet en tranen... maanden aan één stuk doorgewerkt om, om het perfect te krijgen... dan is die première daar en dan komt ja. er toch een soort rust. Uh, ja, nou, de, de spanning gaat nog even door. Want inderdaad, uh, wat vindt het publiek ervan? Dat is stap één. En dat was trouwens heel enthousiast op de première. Dat betekent niet dat iedereen enthousiast is. Hè, dus de onge met die mensen spreek ik niet allemaal... Maar het was meer dan hartelijk en het duurde heel lang. Uh, dat is dan één deel van de uh, rust die je ontvangt. Want mensen spreken je aan. Of mensen gaan je uit de weg. Dus in het, uh, in het achteraf gebeuren. En die staan vaak buiten te roken. Dus ze komen allemaal langs me als ze naar buiten gaan. En de mate van uh, oprechte... Uh, ja, uh, bewondering, uh, daar krijg je een beeld over. Nogmaals, dat is niet compleet. Uh, als de acteurs elkaar na de hand dan weer spreken... wie heb jij gezien, wie heb jij gezien... ontstaat er een soort legpuzzel van waardering. En de volgende stap is natuurlijk de recensies... waar ik vroeger uh, meer zenuwachtig voor was dan nu. Uh, en ik heb er nu vijf binnen en het is allemaal nog niet helemaal briljant. Uh, maar als het plaatje compleet is, als er 10, 15 recensies zijn... Dan weet ik wat de buitenwereld daarvan denkt. En ik weet natuurlijk op voorhand al wat ik er zelf van denk. Weet je dat pas na de première is dan pas echt het moment dat alles bij elkaar komt en je weet het is gelukt? Ja, in dit geval wel, ja. Het is ook wel eens zo dat bij een eerste try-out het gevoel is, het weldadige gevoel van ja, we hebben hem. Dat was niet zo nog. Hoewel er toen ook excellent werd geklapt. Uh, toen dacht ik, zo, En we, we zijn nog bezig. Ben je ooit tevreden? Ben je een eerlijk antwoord? Ja? Nooit. Nooit tevreden, nooit helemaal. Nee, nee, nee, nee, er valt altijd nog wat te doen. Er is altijd nog wat. Te... Maar op een bepaald moment moet je ophouden. Met het, met het schaven en perfectioneren. Ja. Waarom, waarom moet je op een bepaald moment ophouden? Nou, ik heb het ook wel eens teruggelezen bij beeldend kunstenaars. Zo van: op een gegeven moment moet je eraf blijven. Dus het kan zijn dat je nog iets toevoegt met verf. Of denk nou, met het paletmes, ik haalde, oh, dit, dat gedeelte bevalt me niet. En dat iemand, een kunstenaar na de hand spijt krijgt... dat hij die, die laatste handeling heeft verricht. Soms is het in zijn onafheid toch af. Te perfect, dat, wo dat wordt misschien uh, gelikt of, of ja. te doordacht of niet meer, niet meer puur. Maar onzekerheid aan mijn kant en aan, die ka aan de kant van acteurs en vormgevers... Uh, kan ertoe leiden dat je nog moeiteloos twee weken door... Uh, werkt. Dat moet ik je ophouden. Als je een e-sigaret wil roken, dan mag dat volgens oh, mij hier... een goed idee, ik, want ik ben, was hem bijna vergeten. Ja, volgens, volgens mij is, is er een enorme brandinstallatie... maar volgens mij gaat er niks loeien van zo'n e-sigaret. Nee, er komt... Uh, en anders merken we het wel. Nog geen ook. rook vandaan. Dan gaan we gaan plaatjes draaien. Terwijl we buiten staan. Ben je met de jaren rustiger geworden? Nou, dat weet ik niet. Uh, nee, ja... Dat zou iemand anders moeten beoordelen. Volgens mijn vriendin niet. Nou ja, dan die, heb ik het dan, over de laatste 18 jaar. Dan, zit, dan zitten we toch wel redelijk dicht bij de bron. Er werd een, een radiodocumentaire over jou uitgezonden een aantal jaar geleden. En, en daarin het is altijd het beste om bij de portier te beginnen. Je hebt meestal geen keus. Maar in dit geval werd de portier ook geciteerd. Luister naar de portier van het Nationaal Toneel. Als hij binnenkomt, dan is hij ook meteen aanwezig. Dan heeft hij weer zijn zwarte lange jas aan, zijn lange zwarte wapperende haren. Uh, Bril op, zwart montuur en uh, nou ja, normaal gesproken altijd een sigaret in zijn hand. En loopt meteen door uh, naar daar waar hij zijn moet en zegt wel uh, 9 van de 10 keren uh, goeiedag. Op mij maakt hij niet uh, altijd een uh, relaxte, ontspannen indruk. <laughs> op mij maakt hij altijd de indruk dat hij heel erg bezig is met zijn artistieke... Uh, uh, activiteiten. Er gebeurt volgens mij ontzettend veel in zijn hoofd. En uh, ziet misschien daarom niet altijd alles wat er in zijn omgeving uh, uh, gebeurt. Hey, ik ben Richard van der Keur en uh, ik werk hier sinds zes jaar uh, op de secretariaatafdeling. Uh, waarbij ook de receptie uh, uh, valt daaronder. Dus uh, ik zie Jan en alle man de hele dag door uh, binnenkomen <laughs> en weggaan. Een fragment uit een radiodocumentaire van een aantal jaar geleden. Ik ben de naam even kwijt van de maker. Volgens mij was dat Maartje Bakers. Maar dat... Ik ken het niet. Je hebt het niet gehoord, dit, nee, uh, dit nee, fragment nee, van nee, de nee, portier. Nee. Dus je hebt, hem, je hebt hem elke dag nog vriendelijk gegroet... zonder te weten wat hij allemaal gezegd had. Nee, dat is mij niet uh, bekomen. Maar uh, geestig. En waar, volgens mij. Ja, zou best waar kunnen zijn. Maar goed, dat, hangt dan, dat gaat dan over een stressperiode... voorafgaand aan een première. Is dat zeker zo? Uh, is dat niet zo, dan uh, groet ik me de hele dag uh, gek. Dan is het allemaal <laughs> niet zo gehaast? Nee. Dus uh, er worden inderdaad heel wat handen geschud. En ik ben nummer één op de lijst van schudden. Maar uh, lange tijd deed je zo'n zo drie stukken per jaar. En dat, ja, dat is in dat de toneelwereld heel erg veel. Ja, er zijn mensen die nog meer doen. <coughs> Gerard Jean Reinders is echt een kampioen. Maar als je dus twee, drie stukken doet... Dat is, uh, drie is eigenlijk te veel. Dus bij mij. En wat gebeurt er als het eigenlijk te veel is? Nou, je moet het goed kunnen voorbereiden. Je moet met iedereen kunnen praten. En dat, heeft, dat eist. Dat dwingt de aandacht af uh, en energie. Uh, ik ben er wel eens een keer. Even kijken. In 1999 ben ik er een keer een half jaar uit geweest. Als je continu achter elkaar, dus dat percentage. of, of te veel uren maakt gewoon. daar gaat het eigenlijk over. Dan kom je jezelf een keer tegen. Toen was het klaar. Hoe gaat zoiets? Als je, als je klaar bent, jezelf tegenkomt. Uh, nou, dus de concentratie nam af. Het is dus een combinatie van dingen die dan bij elkaar komt. Dus te hard werken. En, uh, mijn beste vriend overleed. 42 jaar oud aan longkanker. Uh, vandaar die e nu. <lacht> <lacht> en um, uh, spanningen achter de schermen. Op enig moment loop je leeg of is de ambitie om, om iets beter te pakken uh, verminderd. Uh, yeah. Dus ik was even klaar. Ik, ik werd niet opgewonden meer van een nieuwe tekst. En dat heb ik even zo gelaten. En toen begon ik weer uh, andere dingen te lezen. En via de achterdeur kwam ik toch weer binnen. Maar ben je dan zelf degene die zegt, uh, ja. ik ben tegen mijn grens gelopen? Of zeggen anderen het ook? Nee, in dit geval was ik zelf even uh, klaar. Nee, dus dat was geen directe noodzaak. Het was zelfs. Ik had net een heel succesvol. Uh, twee succesvolle dingen achter elkaar gedaan. Hamlet. Op locatie. In, het, uh, in een zwembad de Regentes. Met Gijs Schotten van Aanschat en daarna Blasted. Van Sarah Kane met Ariane Sluter en Jack Woutersen. Nou, daar kijk ik me trots op terug. Dat zijn twee hoogtepunten in mijn carrière. Uh, en toch was ik klaar. Dat blasted. In het, in het Engels uh, ontploft. Uh, was ook op dat moment van toepassing op mijn eigen privésituatie. Echt ontploft. Nou ja, als je dus om je heen kijkt en denkt wat. Uh, ja, uh, was noem. En daar is bij gebleven. Daarna heb ik wel. Een, of dat relativeringsvermogen is uh, zeker niet afgenomen, wat ik ook in huis heb. Dus ik denk niet meer dat ik op die manier functioneer als daarvoor. Als de, deze, als de periode voor de periode waar ik het nu over heb. Toch rustiger geworden in die zin? Uh, ja en nee. Dus ik kan me nog steeds opbinden over van alles. Maar ik kan het ook misschien beter relativeren. Je bent ook vader geworden intussen. Dat is meestal het, het moment dat, dat mannen een zekere rust en gezavigheid over zich heen krijgen. Ja, dat is een heel verhaal. Maar er is in ieder geval een... een uh, op dit moment een zesjarig jongetje... wat erg veel aandacht uh, vraagt. In de, uh, we hebben een latrelatie, relatie dus Mijn geliefde woont in Amsterdam. En heeft de dagelijkse zorg over Lodewijk. Want zo heet hij. Uh, ik woon zelf in Den Haag. Dus op loopafstand van mijn werk. En wij zien elkaar wanneer we elkaar willen zien. En dat is uh, de ideale constructie. Als ik in het patroon zou moeten zitten van half zeven... word ik gewekt door een klein jongetje... dan moet ik niet om twee uur s'nachts thuis komen van mijn werk. Dat uh, die twee werelden botsen. En dat kan... als ik niet een première voor de boeg heb. Dan kan je dat er gewoon niet bij hebben. Dus je hebt dan uiteindelijk in zekere zin uh, gekozen voor je werk. Of je, je werk staat op de eerste plaats. Uh, ik probeer het zo goed mogelijk te verdelen, Ja. Maar dus de, de emotionele uh, omstandigheden krijgen meer aandacht dan vroeger. Er is ook nog een ander meisje, of er is nog een meisje in mijn omgeving... waar ik niet uh, zijdelings bij betrokken ben... maar die zie ik ook enkele keren per week, meisje van dertien. En die ervaar ik ook als mijn dochter. Ook daar gaat energie in zitten. Dus ik zit vaker bij kinderen dan in de kroeg. De ene overhoor ik, de Franse revolutie. En met de andere zit ik te schaken... Die zesjarige die kan schaken. En dat kon ik zelf niet op mijn zesjarige leeftijd. En hij wint per ongeluk heel vaak van mij. Maar, maar wat is het uiteindelijk dat, dat jou zo, zo drijft? Want je zegt, uh, perfectie, daar moet je niet naar streven. Dus die ene ultieme voorstelling, die komt er niet. Uh, je hebt een enorme staat van dienst. En toch, toch werk je nog steeds alsof de duivel je op de hielen zit. Ja, er zijn mensen die nog veel harder werken. Ik, Teu Boormans, mijn collega, en nu directe chef, uh, werkt nog harder. Ja, zo zegt elke alcoholist dat er ook iemand in zijn omgeving is die meer ja. drinkt. Uh, precies. Nee, uh, je hebt natuurlijk een ambitie, uh, maar ook gewoon een belangstelling. Ik word gekitteld als ik gewoon in mijn eentje dingen mag bestuderen... en met een dramateur zitten praten, met een vormgever. En die, al die hoeken en, en perspectieven komen bij elkaar... En met de residuen van die gesprekken en naslagwerken bekijken... en wat vindt Jan Kot ervan in zijn boek Shakespeare Tijdgenoot... of welke boeken sluiten aan op... dat is in zichzelf een bezigheid waar ik gelukkig van word. Zoals ik ook een willekeurig boek uit de kast kan halen... en ik denk, zo, dat heb ik dan stiekem gelezen en de rest weet het niet. Moet ik er reclame voor maken of hou ik het voor mezelf? En soms kan ik me niet inhouden, dan is een boek zo briljant dan moet dat uitgevend worden. Dan heb ik zendingsdrang. En dat is dan niet direct geschikt voor toneel. Dus een van de boeken die ik echt briljant vind... dat is dus De Welwillende van Jonathan Lettel of Littell. Hangt er vanaf hoe je het uitspreekt. Hij schreef het in het Frans, maar het is een Amerikaan. Um, duizend pagina's dik, briljant. En dan lees ik laatst een interview met een actrice van 94. En die zei, ja, ik, ik vergeet gewoon boodschappen te doen nu... want ik ben met een boek bezig. En ze noemden hetzelfde boek. En dan springt er een vonkje over. Ik denk, ik heb dus een klik met een 94-jarige vrouw... dat we allebei op die manier gegrepen waren... door een boek van duizend pagina's. Hetzelfde thema, boeiend vinden, et cetera. Dus het is een, dat is een particuliere uh, plezier. Dat is iets anders dan naar een sportwedstrijd kijken met z'n allen. Waar iemand ook plezier aan kan beleven. En, en dat, dat is heb meer een groepsding. Want dat doe je met je vrienden in een ja. café en dan drink je bier, ja. Ja. Maar dat heb ik dus niet. Dus uh, dat socializing gebeurt in theateromstandigheden. En vrienden en theater, dat hou ik behoorlijk gescheiden. Ook na zoveel jaren? Want worden zelfs je, ja. je collega's die worden toch ook wel vrienden? Nee, er zijn ook wel een mannetje of tien die uh, ik vriend mag noemen. Of waar ik regelmatig mee werk. Of waar ik een, een hele goede relatie door de jaren heen mee heb opgebouwd. Maar ik hecht aan mensen buiten het circuit... die mij niet waarderen om het maken van toneel. Heb jij vrienden? Want, want je hebt dus uh, twee kinderen... die je uh, regelmatig ziet ja. in, een, in een vader kindrelatie Je hebt uh, boeken van duizend pagina's die, die je opvreten. En je hebt heel veel werk. Ja. Uh, ik slaap weinig, dus dat biedt ruimte om uh, boeken te lezen. Mm -hmm. um, ja, het antwoord is: ik zit niet uh, drie avonden met uh, vrienden of vermeende vrienden in een kroeg. Nee, zeker niet. Dus uh, ik weet precies als het een kleine begrafenis wordt, welke tien mensen ik zou moeten uitnodigen. Nou, ik maak er twintig van. Ja, wat heb je eraan? Dan ben je toch dood als het je als die begrafenis ja. is. En dan moet ook zeggen: God, hoe krijg ik die 300 vrienden van mij in een begrafenisruimte? Moet ik dan in Amsterdam naar die of naar die of in Den Haag naar. Nee, dat zo denk ik helemaal niet. Ik denk, nou, hou het klein, zo'n mannetje op 15. En dan heb ik echt de direct betrokkenen bij elkaar. Nou, dat vind ik, tien vind ik nog best een aardig aantal eigenlijk. Ja, en zijn dus, twee derde vrouwen, één derde mannen. Maar, maar je oké, okay, het is een soort gedrevenheid... waardoor je uh, zo gegrepen bent door een stuk, door een boek, door een tekst. Uh, dat begrijp ik. Nou, maar, dat is maar er, zit, een, een, er moet een, ook een, iets anders in zitten. Er zit ook een soort geldingsdrang in waarom je zoveel wil werken... en, en... Ja. Zo perfectionistisch wil zijn. Nou, iets wat spontaan gaat. Dus enthousiasme kun je niet afdwingen. Dus ik mm. kan in mijn eentje zitten genieten. Dus ik ga ontzettend laat in bed. Dus elf, na elf uur s avonds. Dus elf en twee. Uh, voel ik mij privé in mijn eentje top. Daar kom ik de volgende ochtend. Dan denk ik daar weer wat genuanceerder over. Um, dat is een leesmoment. Als er geen andere geliefden of kinderen in de buurt zijn. Die ambitie van lezen, dat zit er van zeer vroeg in. Dus het begint met lezen. Heb ik ook bij Arnie M. G. Schmid teruggevonden... toen ze langzamerhand haar, haar zicht minder werd. Die tekst moest erin. Dat moest worden voorgelezen. Ze kon niet zonder uh, die impulsen van buitenaf. Die snap ik. Alleen heb je tegenwoordig uh, een en noem maar op. Ik zou het lang volhouden om te denken... oh shit, die Russische bibliotheek die heb ik maar voor de helft gelezen. Dat zou een doel op zichzelf kunnen zijn. Um, dus de oorlogs en vrede heb ik een keer voor de helft neergelegd. Ja, dat komt nog wel. Misdaad en straf dan wel, enzovoort. Dus dan kan er een interne aftikklok zijn. Dit en dat moet nog gedaan worden. Het kan ook zijn dat mij dat überhaupt niet meer gaat bevallen. En dat is dus ook bijvoorbeeld zo'n belofte als alles van Shakespeare. Dat, dat is zo'n Nou, zo dat plan. is wel het omcirkelen van het belang van Shakespeare. Dus die man is voorafgaand aan Freud... een groot psycholoog gebleken. Een groot letterkundige. En natuurlijk is daarop af te dingen... Je kunt op ieder st stuk afdingen. Je kunt op de, de, de Merchant of Venice afdingen. Laten we dat straks doen, afdingen ja. op, op Shakespeare. Maar, maar wanneer is het begonnen? Die, die, die enorme drang was het ook al toen je op de taxi. Nee, nee, kijk. De, de, de taxi en de, de, de, de, de, uh, lij de lijken dragen. Ja, ja. Dus in de uitge dat waren bijbanen. Ja, nee, dat snap ik. Maar ja. kijk bij een taxi, dan kan je ook. Oh, kan ik zat in de taxi lezen. te lezen. Ja, bij, bij het lijken is dragen lijkt me dat onvriendelijk. Nee, nee, nee. Uh, dat heb ik ook maar heel kort gedaan, maar het was wel heel uh, interessant om mee te maken. Ik heb dingen die ik van huis uit niet heb meegekregen, heb ik na de hand opgezocht. Dat is zo'n beetje de formulering die ik nu zou kunnen verzinnen. Dus ik kwam op een plek te wonen, Stationsweg, vlakbij het Hollandspoor, waar ik ooit een keer een jaar daarvoor met een bushalte was gestrand. Ik stapte te vroeg uit, ik moest naar het spoor. Toen dacht ik, welke mensen wonen hier vrijwillig? En dat was badinerend gedacht. Nou, een jaar later ik... Um, zelf. Een heel grote ruimte voor heel weinig geld. En niemand wilde daar wonen. En dat bleek achteraf top. En ik ben ook nog steeds in diezelfde buurt woonachtig. Ietsje chicer om de hoek nu, maar ik ben die buurt niet ontrouw geworden. Uh, dus ik kwam in een andere context terecht. Uh, andere type mensen zien. Uh, rauwer, ruwer enzovoort. Blijkbaar had ik dat nodig. Moest ik dat opzoeken. En nu zit ik gewoon, uh, uh, kijk ik uit het raam, overdrachtelijk. En ik begrijp dat de wereld zich onder mij afspeelt. En achter andere ramen. Of dat nou de prostitutie is, of achter taxiramen. Of, uh. Ik neem er kennis van en ik hoef niet meer uh, daar middenin te staan of zo. Maar dat heb ik bewust, toen ik jong was, opgezocht. Op een gegeven moment weet je wel hoe het zit. En dan is het leuk Zoiets. om te weten dat het er nog is. Ja, dat dat bestaat. Dus ik ging naar foute kroegen toe. Uh, zocht iets op. Maar goed, dat is de dus jeugdige expansiedrift. Of uh, op mijn En dat is uh, tot op heden goed afgelopen. En, voor, en nu leid ik een burgerlijker leven. Maar een zekere mate van, van onmatigheid zit in je. Rooktechnisch zeker. Ja. Uh, met de drank ben ik heel matig. Dat is, dat is maar goed voor iemand die graag leest. Want, want als, je, als je heel veel zou suipen, dan zou je ook niet zo heel veel kunnen lezen. Op een dat weet ik niet, dat weet ik niet. Die ervaring heb ik niet. Maar ik heb vroeger genoeg geraakt om te weten wat dat doet. Maar ik wil bijvoorbeeld helder zijn. Ik wil fit opstaan en uh, fit naar bed gaan. We gaan luisteren naar muziek, want we hebben uh, citaten van Shakespeare opgezocht in liedjes. En een van die liedjes is Homecoming Queen van het debuutalbum van Sparkle Horse uit 1995. En het is een fragment van The Tragedy of Richard III uit 1592. A horse, a horse, my kingdom for a horse. en eigenlijk was dat gewoon Mark Linkoos. En die heeft in 2010 zelfmoord gepleegd, werd 47 jaar oud. U hoorde het nummer Homecoming Queen. U luistert naar uh, Nooit meer slapen in gesprek met Johan van Doesburg. En die is, uh, Johan Doesburg, die is uh, regisseur en die is uh, dit weekende heeft hij zijn stuk in première laten gaan, De Storm. Shakespeare. Check, check. Je, je zegt, uh, ik ga het nooit redden... maar desalniettemin wil ik, uh, wil ik alles van Shakespeare doen. Nou ja, dus een, uh, <coughs> ik zou nog dit en dat en, zus en zo willen doen. Te beginnen met Macbeth. Mercer of Venice ligt, uh, is weer niet al te lang geleden gedaan. Measure for measure enzovoort. Dus er zijn, naarmate je beter je beter in dat werk hebt verdiept... doen zich meer ambities voor. En of ik dat allemaal voor mijn dood realiseer, dat is... Uh, een tweede. Maar de ambitie kan er zijn. Het blijft een genot om je daarin te verdiepen... en te kijken hoe je dat anno nu uh, zou kunnen brengen. Het is een uh, mentaal smakelijk gebeuren. Bij Shakespeare gaat het heel vaak over macht. En, en in heel veel stukken die jij hebt geregisseerd... gaat het vaak over, ook over macht... maar eigenlijk veel meer over wraak en vergeving. Zie je dat zelf als, als een soort rode lijn? Nee, nee, nee, die wraak en vergeving zit nadrukkelijk... Uh, in de storm. Het wraakgegeven komt wel eens vaker voor. Bijvoorbeeld Hamlet is ook een revenge drama. Um, Shakespeare heeft het over macht. Dus, uh, in geestige contexten en minder geestige contexten. Of het nou zijn historische stukken zijn of ze tragedisch. Dus macht is het centrale thema in zijn werk. En dat wordt op allerlei manieren uitgeserveerd. En ik blijk, los van Shakespeare want dat is niet het enige wat ik doe, uh, geïnteresseerd zijn in daders en slachtoffers. Nou, dat heeft heel veel te maken met macht en onmacht. En in de storm doet zich nu een situatie voor van een man die twaalf jaar geleden onttroond is. Prospero. Die, uh, zijn broer heeft een pootje gelicht... en hij is met zijn dochter van drie jaar oud twaalf jaar geleden op een eiland terechtgekomen. En dan doet zich een fantasieketen voor. Um, dus, iemand voelt zich negatief bejegend en droomt van wraak. Dus het is een revenge drama. Maar aangezien het, het stuk valt onder de romances... er is geen lijk te bespeuren op het eind. Het loopt zogenaamd goed af. En dat, iedereen wordt vergeven. En ik twijf, betwijfel dat vergeven op het eind van het stuk. Dus iemand kan dat theoretisch wel doen. Ik heb dat moment van vergeven heb ik uitgesteld in het stuk. Niet in de tekst. Hij zegt het wel. En de vraag is of wij het hem zien doen. Hij vervreemdt van de personages op in het stuk. En op het moment dat hij dus de beweging maakt... kom met mij mee, kom... gaan alle acteurs gaan juist naar achteren. Non-verbaal voeg ik iets toe wat niet klopt met het stuk. En mij de ruimte gaf om iets te zeggen over vergeven ja of nee. Over het verankeren van vergeven. Um, of het echt kan. Dus het stelt een paar vragen die ik niet kan beantwoorden... Eigenlijk geeft Shakespeare dat, mij dat aan. Dus het is minder rond, minder liefelijk. Maar er zitten wel liefelijke elementen in. We hebben, hebben liefelijke scènes. Twee jonggeliefden komen nadrukkelijk voor het stuk. En er zitten ook wat guitige scènes in. Uh, sommige commentatoren kunnen de storm nauwelijks etiketteren. Is het dit, is het dat? Nou, het hangt dus tussen een tragedie en een komedie in. Het is geen komedie. Het is ook geen tragedie. Het is dus romance. En dat is ingewikkeld om te doen. En die ingewikkeldheid zijn wij tegengekomen in het repetitielokaal. Dus we hebben elkaar alle hoeken van de, het lokaal laten zien. We deden de storm ook achter de schermen uh, na. In het proberen te De, de repetitie werd al een Shakespeareaans uh, zeker, zeker, zeker. Ja, geef het dat etiket mee. Dus, dus, we worstelden met de kleur van dit stuk... Het, het is dus, je kunt Macbeth, wat een tragedie is op al, ook op honderden manieren doen die vrijheid he, hebben de theatermakers doe het niet in mijn eentje he, we hebben acteurs, en dat zijn intelligente en sensitieve wezens met veel gevoel voor humor Meestal, dus meestal komen we gierend en schrevend de tijd goed door maar er moet natuurlijk een lijn in worden aangebracht er moet coherentie in worden aangebracht en dat duurde in dit repetitieproces vrij lang voordat we de, de touch te pakken hadden hoe is dat als je zo gejaagd bent en je, en je zit toch in een, in, een, in een groep... waarin misschien anderen wat minder haast hebben of meer tijd nodig hebben... en jij bent iemand die dan toch de duivel op zijn hielen heeft in, in zekere zin? Ja, nou, ik heb wel rust dan. Rust als je overlegt met acteurs? Zeker. Dus ik zit nu snel te praten of zo. Dat, en dat, dat kan ook wel eens een keer gebeuren in een repetitielokaal. Zeker. Nee, snel, pra snel praten is natuurlijk niet het probleem. Maar nee, misschien de, is het probleem wel... dat, dat soms moet, moet iets heel erg worden ingekleed... en, en is iemand kwetsbaar. En dan... Ja, ja. Ik, ben, ik hou van acteurs. Als ik dat zo mag zeggen. Dus ik vind het ontzettend knap... dat uh, acteurs zich durven uit te leveren aan een tekst... of in een, binnen een personage grenzen durven op te zoeken. En ik, ik word geacht daarin mensen te beschermen. En dat, zover ik dat kan, doe ik dat. Um, ik kan ervan genieten... Wat er gebeurt. En dan kun je vanuit, je kunt vanuit een theoretisch perspectief, uh, dus ik heb dit en dat gelezen en noem maar op, dat kun je allemaal inbrengen. Dat is meestal toch niet de, de emotionele weg die een acteur zoekt. Die, die vindt meestal soms dingen op een andere manier uit. Dus een enkeling die leest zich helemaal in en merendeels is werkende weg zoekend hoe die dingen moet vormgeven. Uh, het mooie van het toneel is dat je dus gewoon bijvoorbeeld... je ongeveer zeven of acht weken mag verdiepen in die Shakespeare... in een context, in de tekstanalyse, uh, de geschiedenis... Um, in tegenstelling en het maken van een film. Daar ben je echt... Dan moet je meteen beeld, camera, uh, montage, de, dat soort dingen. Ja, dus de techniek die daaromheen hangt... zorgt ervoor dat er een dwingender parcours is... van dat moet er gewoon opstaan vandaag... Dus en je moet dat van tevoren helemaal uitgetimmerd hebben. Je moet dus precies weten waar je over vier weken staat. En als het gaat regenen, doen we gelijk dat. Dus als tegenprestatie. Dat is bij toneel iets relaxter. Dus... Waarom, waarom Shakespeare? Want wat is er zo briljant aan Shakespeare... dat hij dat zo vaak nog wordt opgevoerd... En, en dat eigenlijk de meeste regisseurs... dat toch uiteindelijk als hun, hun favoriete schrijver... Uh, benoemen, Waar, ja, waarom is dat? Het gaat niet voor ieder acteur, hoor. Niet iedere acteur vindt Shakespeare geweldig. Dus de, de extremiteiten, de, het triviale en het poëtische, het harnels van de taal, dat moet je ook maar lekker vinden. Um, dus ik heb wel acteurs die zeggen, nou Shakespeare, mm, maar uh, geef mij de klassieker, Klassiekers maar. Dus, uh, dus dat, die heb je ook. Um, iemand moet zich binden dat... Die cocon van taal durven uitdrukken. En dat is de zoon van Scholten van Aanschat. Uh, Reinoud Scholten van Aanschat. Ja, die was hier laatst en... te gast als vanwege ja. Johan Kruif, doet hij ook nog. Precies, en dat deed hij dus hele jongen jonge, zeer getalenteerd. Heel goed. Alsof hij dat dagelijks thuis heeft geoefend in het verleden. Of dat het genetisch is doorgegeven, wel haast. Dus prachtig spelen en kunnen wonen in die taal. Anderen moeten daar dus ontzettend hard voor werken... om, om zich te, fysiek te kunnen uitdrukken... en die taal uh, niet als hindernis te zien. Maar in antwoord op je vraag, waarom? Omdat het een rijk palet geeft aan inzichten. Dus uh, soms is het schitterend verwoord wat er binnen een psyche aan de hand is. Soms zijn er briljante politieke of historische inzichten... die hij zomaar even... Uh, vorm gaf. Waarschijnlijk heeft hij ook heel veel driekwart geleend en gestolen en plagiaat uh, aan de dag gelegd, want zo ging dat in die tijd. Plagiaat bestond niet. Dus in dit stuk zit bijvoorbeeld een heel stukje van Montaigne, de filosoof. Dat had hij gelezen. Er zijn drie boeken uitgekomen die hij gewoon in zijn eigen tijd heeft kunnen lezen. En daar zitten bijna letterlijke elementen komen terug over de ideale staat. Dat zegt op enig moment het personage Gonzalo... door Harjo Bruins. Maar is het nog actueel als je, als ja, je nu, nu de, de testen dan stel, over dus, mag? Montaigne stelt... het moet toch mogelijk zijn... om op een natuurlijke manier met elkaar om te gaan. Dat we de middelen... Marx was het nog niet uitgevonden... dat we de middelen gewoon verdelen over... de hoeveelheid mensen die er zijn. Dat we de wapens gewoon neerleggen. Dus een gedroomde wereld schetsen. En die had Montaigne ontdekt... via reisverslagen in landen waar dat die toen tijd onontdekt waren, waar primitieve volkeren leefden... maar waarbij de verdeling van macht, uh, middelen... Uh, de omgang met uh, de rest van de gemeenschap anders was georganiseerd. Dus wij, wij, wij redeneren altijd vanuit onze ideale samenlevingsvorm. En Montaigne zette daar vraagtekens bij en Shakespeare dacht... hier heb ik wat aan. Dus als mensen dan gestrand zijn op dat eiland... kan ik dat eiland als metafoor gebruiken. Stel je voor dat dat eiland nog helemaal... Uh, om ongeschonden is... hoe zou hier dan een samenleving met deze twaalf mensen... tot stand kunnen komen? Nou, blijkbaar is dit idee ook uh, begrepen... door een commerciële, uit, uh, ja, commerciële omroep. En sterker nog, want Hal Bezelstra... die had een tijdje terug een toespraak in het parlement. En, ja. en daarin uh, gaf hij een visie. Dat willen mensen graag van politici. En dan zei hij, nou, stel, stel dat je met een groep mensen... zou stranden op een onbewoond eiland. En je zou een staat moeten vormgeven. Ja. Dus Shakespeareaans, maar dan door Halvo Zelstra, Dan zei jij van nou, dan zijn er een aantal voorzieningen, die zou ik wel en een aantal zou ik niet in het leven roepen. En het eerste wat hij zei, was een gevangenis. Dus, dus ja, ik dacht ook, van ja, dat is ook een beetje negatief. Dan ben je gestrand. met een groep ga je meteen een gevangenis bouwen. Maar hij, hij bedoelde eigenlijk met datzelfde gedachte, experiment te zeggen wat hebben we eigenlijk nodig van de staat en wat eigenlijk niet? Nou, dat kun je doortrekken. Ik bedoel, het gaat, we gaan over de stippellijn heen van het toneel, maar... Ja, ja, dat is, ik, dat ik, is wel ik, leuk ik... om erover mee te gaan. Ja, ja. Eh, ik woon in een huis. Naast mij woont ook iemand in een huis. En daarnaast woont ook iemand in een huis. Er zijn drie mensen die in een tamelijk groot huis wonen. In elke huis staat een hele grote ladder. Ieder huis heeft een boormachine. Als ik optel wat daar allemaal drie dubbel is, dat is belachelijk dus euh, zo gaan die dingen want je wil je eigen trap hebben mocht je, mocht je een keer, één keer per jaar dit of dat willen afknippen in de tuin of wat dan ook en daar is het marxisme ook euh, en ze hebben allemaal een autotje Reizen precies met een autotje allemaal tegelijk naar een werk waar het autotje acht uur lang stilstaat ja en we doen alle drie dan boodschappen met onze eigen auto enzovoort daar, daar valt op een efficiëntere manier mee om te gaan maar dat betekent dat je moet kunnen delen nou, we leven nu toch wel echt in een heel erg narcistisch uh, tijdperk. Ieder voor zich, God voor ons allen. Dat gaan we bekopen, daar ben ik van overtuigd. Dus dat... Die bankencrisis die hebben we mede zelf veroorzaakt. Ik heb ooit een keer de prooi geregisseerd... naar aanleiding van het boek van Jeroen Smit. En dat is niet alleen maar een paar barkiers uh, knevelen... We zetten een mentaliteit neer op het toneel. Dat is redelijk gelukt. Dankzij dat geweldige boek van Jeroen Smit. En ik heb er in ieder interview bij gezegd... wij hebben dit mogelijk gemaakt. Wij vonden het helemaal niet erg... dat onze huizen ieder jaar 5% meer in waarde stegen. Nee, dat is natuurlijk ook zo. Iedereen wilde die, die winsten en die, die, die superbeleggingen. Ja, en dat was de opdracht van Rijkman Groenink. Aandelenverhoging, waardevermeerdering van die aandelen enzovoort. En de rest van het volk ook die wilde graag dat zijn huis steeds meer waard werd. Nu is dat weer aan het normaliseren. Maar wij doen dus mee aan het spel. Dus achteraf kritiek hebben, dat moet je doen op het moment dat het goed gaat. Maar vind je dat soort thema's terug bij Shakespeare? Is dat de beste manier om, om dat Dit, aanhangig nee, te maken? En is dat ook het, toneel een loopt, het toneel kan niet zo snel inhaken op de actualiteit. Daarvoor is Cabaret een beter medium. En sommige dingen laten zich in film beter uitdrukken... als je dus dicht op de huid wil zitten... Is het uh, een literair iets, dan kom je bij Shakespeare ook een heel eind. En de klassiekers. En dan gaat het over universele thema's. Dus de bankcrisis, dat, dat was ik toevallig op dat moment. Uh, zat ik midden in de Commissie de Wit. Dat, dat speelde op dat moment. Uh, min of meer toeval dat dat raak was in de tijd. Maar als ik nu een kwestie aankaart. En het over twee jaar wil doen, dan ben ik al... Maar dat, is juist, de dat is juist het voordeel van, van literatuur en, en toneel. Want de, de krant reikt ons elke avond juist. Of, of ochtend uh, uh, nou ja, zeg 40 pagina's verontwaardiging aan. Nou, het toneel kan, kan dus indalen. Dus hier, sommige moderne toneelstukken die, uh, weten daar in abstracto of, of ingedikt vorm aan te geven. En dat gebeurt gelukkig met grote regelmaat. Uh, de grote klassiekers die nog steeds gespeeld worden... en dat geldt ook voor sommige stukken van Tsjechof, uh, en Um, de Grieken die hebben universele onderwerpen en dat gaat dus in het geval van de storm gaat het over revenge. Hoe romantisch dat etiket ook is wat er boven hangt, de grimmige onderlijn is dat iemand frank wil nemen. En we zijn nog niet op het stuk zelf ingegaan. Ik zie dat als een, ge een gedroomde fantasie. Stel ik zou mijn vijanden tegenkomen, dan zou ik ze dit en dat aandoen. En hoe ver zou je dan gaan als je die macht zou hebben? Moeten ze dood? Moeten ze lijden? Wat moeten ze dan lijden? Of moeten ze educatief onderworpen worden aan een heel bewind? Uh, moeten ze tot inzicht worden gebracht? En ik geloof dat Shakespeare, humanist of niet... niet een hoge pet op had aan het lerend vermogen van boze rikken. Uh, dus ik geloof niet dat hij daar dus veel... Dus gewoon kop eraf, dan ben je er maar van af. Nee, dat, dat zei hij niet. Dat liet hij niet zien. Ik denk, niet dat hij, ik denk dat hij sommige mensen onverbeterlijk achtte onverbeterlijk, niet te verbeteren. Maar de goedheid overheerst, dus hij had een humanistische kijk op de gang van zaken. Maar zijn hele werk, ook bij de comedies, is doordrongen van macht en machteloosheid. Nou, zelf heb ik ooit een keer me voorgehouden van wat, wat is dan de rode draad van wat ik doe. Heb ik niet van tevoren bedacht, maar zit er een rode draad in? En dan kom ik niet veel verder dan dader-slachtoffer. En kan een slachtoffer ook dader zijn? En daar, dat blijkt in een relatie van toepassing te zijn. Dit, relatiedrama's. Demonen van Noreen. Maar het is ook van toepassing op het stenen bruidsbed. Vanuit een historisch perspectief. De Mullisch en het bombardement op, op Dresden. Ja, dus die piloot, die, die bombardier, die, die was eerst held. Ja, na de hand is die historisch is die dus een beul. Maar hij is ook slachtoffer, hij is neergeschoten. Die mengelmoes van van perspectieven in ons dagelijks leven... Um, vanuit verschillende functies, want je kunt vader zijn... een partner, uh, minnaar, een um, politicus. Uh, die spanningen in al die functies... en die verschillende rollen die je speelt... en het feit dat je gekwetst kunt worden, dus slachtoffer... je kunt ontslagen worden, wat doet dat met iemand? Uh, dat onderzoek ik blijkbaar. En dat zit hier ook in. Dus de vraag is, hoe gelegitimeerd is die wensdroom om te, te wreken... En die vragen worden niet beantwoord, maar ze worden wel gesteld. Op die manier rijk je dus universele thema's aan. aan daar aan is de, theater goed in. En daar is het theater goed in. En, en die actualiteit, ja, de, de krant die geeft je gewoon iets om verontwaardigd over te zijn. Hè. Dan is het, uh, vandaag zijn we allemaal verontwaardigd over uh, Syrië, de, de, over de Oekraïne, Oekraïne of, of wat ja. dan ook. En volgende week zijn we allemaal verontwaardigd over iets anders. Het lijkt wel alsof die verontwaardiging er gewoon zit en ergens anders op gericht wordt door het kanon der journalisten. Nou ja, dus wat bijvoorbeeld absurd is in de storm... er spoelen mensen aan, de, de, degenen die hem dat hebben aangedaan... van Prospero. Het eerste wat die, die mannen doen, is dus niet op zoek gaan naar water... of uh, elkaar helpen in het uh, overlevingstocht. Dat is onderling de zaak uitvechten van de kwesties... die in Italië, waar ze vandaan komen, nog speelden. Dus... Uh, ja politieke machtspelletjes spelen. Dat is in zichzelf al geestig genoeg. Maar absurd als dat op een eiland gebeurt. Shakespeare laat ons daarvan genieten. Tegenwoordig is alles politiek. Ieder, iedereen die voert ook zijn eigen politiek op kantoor. Je hebt ook bureaucratische guerilla's... die, die je nodig hebt om een voorstelling op touw te krijgen... of om, om, om het buurthuis op te vijzelen. En geleidelijk aan neemt dat in de samenleving zulke vormen aan dat, dat het wel lijkt alsof, we, alsof alles politiek is geworden. Dat, ja. dat, dat je, dat je hé, jouw vak is regisseren, maar eigenlijk moet je ook een zekere mate van politiek bedrijven om dat vak uit te kunnen oefenen. Nou ja, goed. Dus, ik weet niet meer wie het uitgevonden heeft. Het persoonlijk is politiek. Dat is een citaat uit een mond. Ergens in de jaren zeventig ja, was dat. Ja, het he? maar, persoonlijke, maar die, persoonlijke die bedoelde politiek. gewoon... Van, er is geen privéleven, alles is een zaak voor, voor ja, de socialisten. Zo kun je dat uh, interpreteren. Ik ben niet de hele tijd met politiek politiek ja, bezig. Je bent een, onderdeel, je bent maar... een onderdeel, maar je bent een onderdeel, ik woon om de hoek, dus ik, woon naast ik werk naast een torentje. Uh -huh. uh, als het zonnig weer is, dan lopen we tussen de politici uh, ons glaasje maar appelsap te drinken. Ik bedoel maar, niet politici uh, in de zin van, nee. van Mark Rutte ofzo, ik bedoel gewoon politiek, de, dat jij, jij moet een zekere maat van politiek bedrijven om aan geld te komen, of, of om dit stuk op de agenda te krijgen, je moet ook vergaderingen winnen. Ja, uh, dat is waar, het is allemaal geen evidentie. Daar moet over onderhandeld worden. Dat klopt. Ben je, ben je daar goed in? Ik geloof het niet. Dat lijkt mij ook helemaal niet. Nee. Dat jij daar goed in bent. Nee, dus dan zitten we op één golflengte. Ja, maar, maar toch fascineert het je wel. Mm. Maar dat is kijken door de ruit naar de samenleving. Ik, in, in dat opzicht ben ik dus... Ik ben geen politicus. Nee. Uh, maar er is gewoon een doelstelling... binnen het Nationaal Toneel. En die, Een van die doelstellingen is het klassieke repertoire brengen. En wie doet dat dan in relatie tot wat? En waar zijn de nieuwkomers? En welke jonge acteurs komen eraan te pas? Welke ambities leven bij jonge regisseurs? Dus waslijsten met ambities. En die moeten dus georganiseerd zijn. Daar moet een systeem in zitten. En in dat systeem zelf zit het becommentarieren van de politiek. De echte politiek. Ja, maar, maar en, en, en, win je, hoe win jij een vergadering? Of win jij vergaderingen gewoon niet? Er nee, daar, daar is geen sprake van winnen. Uh, niemand kan winnen. De artistiek leider, op dit moment Deu Boerman, die denkt, God, dit en dat zou ik wel willen doen. Daarnaast is de Doesburg, die heeft een paar ambities. Dan heb je een jonge regisseur, Casper uh, van der Putten... die heeft een paar ambities. Er zijn lijsten van voorstellingen... die vanuit de dramaturgie voorgedragen kunnen worden. Um, dat, is een, dat, dat borrelt, dat bruist. En dit Als dit gerealiseerd wordt, kan dat niet gerealiseerd worden... want het gaat soms over geld. Als ik nu met Macbeth had willen doen twee jaar geleden, dan kwam dat niet goed uit... omdat bijvoorbeeld het toneel op Amsterdam hem net had gedaan. Dan ga je niet als nationaal toneel ook nog door heel Nederland... Mm -hmm. met dezelfde voorstelling. Maar die ambitie om hem te maken heb ik wel. Dus dat zou over drie jaar weer wel kunnen. Um, er wordt niet zozeer over die dingen gevochten. Dus dat gaat veel zachtmoediger. Het is dus niet de Tweede Kamer. Het is niet matte, geen, nee, geen nee, kantoorgeriljaar? Nee, nee, nee, nee, zeker niet met de mensen die er nu zitten. Die verhalen hoor je wel vaak. Over het Nationaal Toneel? Nee, over de theaterwereld in het algemeen. Oh ja, dat is nu niet aan de hand. Natuurlijk kun je uh, botsende ambities hebben. En, uh, het valt mij uh, ja, mee. Ik kan niet zeggen dat dat nu... Ik heb dat in het verleden wel meegemaakt... toen ik samenwerkte met, uh, met Evert de Jager. Dus toen waren de belangen soms uh, tegenstrijdig. Maar ik kon toch doen wat ik wilde. En... Maar toen was de, de, de Evert was ook verantwoordelijk voor de, de financiën. Dat kan botsen met artistieke ambities. Je kunt bijvoorbeeld één keer een helikopter inhuren. Maar dan moet je vijf keer in je mond houden over een decor. Stel dat je. Ik ja, dit dat is een voorbeeld. Ja, dat is, dan dat moet is wel iemand logisch. Zeggen van dat, dus ook daar is een soort redelijkheid. Ik, dat, dat vechten valt wel mee. Nee nee, nee, nee, nee. Nou, mooi om te horen. Als het. Um... Ja, je zei net, op mijn begrafenis komen dan zo'n tien mensen. Zo'n zo intimi. Nou, een mannetje op vijftien mag net. Man, Om niet 15. iedereen te kwetsen, dan zijn het er twintig. Ja, en die, die, uh, die leest dan een tekst van Shakespeare. Of die, of die draaien, draaien muziek. Je, je hebt zelf, dat, dat zei je, als bijbaantje kisten gedragen. Ja, fascinerend me bijzonder. Ja, en, en je zei ook van, nou ja, ik, ik wil alles van Shakespeare doen. Maar ik denk niet dat het me nog gegeven is. Nee. Want het zijn wel, zijn wel heel veel stukken. Dus, dus die drie dingen... Combinerend ligt er eigenlijk de vraag op, op de Dus roken hè? moet je erbij doen. En, en roken, dat, dat heeft statistisch effect. Maar het kan zijn dat je hele goede genen hebt, natuurlijk. Ja. Maar uh, de, de vraag is natuurlijk van. Wat, wat hoop je dan nog allemaal gedaan te hebben? Nee, ik kan niet alleen maar Shakespeare doen. Dat is. Uh, maar ik. het dus is een hele grote meneer. En het is precies duidelijk ondertussen dat die ene meneer één een meneer is. Dus niet zijn laatste drie stukken, dat heeft hij samen met anderen gedaan. Dit is het laatste stuk wat hij zelf heeft geschreven en zelf heeft verzonnen. Dus hij heeft het minder gepikt, behalve de passage van Montaigne. Uh, men noemt dit uh, zijn Zwanenzang. Een romantische knippenoog naar het theater, afscheid van het theater. Dat is allemaal waar, dat zit er ook in. Uh, Shakespeare heeft heel veel te bieden, maar uh, ik wil niet... Eenparig alleen daarmee bezig zijn. Dus de actualiteit uh, wil ik ook graag omarmen. Dus op z'n tijd. De drieslag is klassiekers. Dat mag een klassieker zijn uh, uit de gouden eeuw van Griekenland. Of Shakespeare. Of een moderne klassieker. Dus ik bedoel, dat kan ook een Beckett zijn. Um, of Who's Afraid of Virginia Woolf. Dat is ook bijna een klassieker, een moderne klassieker. Zelf uh, een voorstelling in elkaar schroeven. Volgend jaar ga ik met, wederom met Sofie Cassis werken en gaan wij toneel maken van deel 1 van de Bijbel, Genesis. Nou, dat wordt dan een lange voorstelling, 4,5 uur. En daarvoor heb je, uh, wil ik graag werken met relatief jonge acteurs of acteurs die het prettig vinden om te knippen, te plakken en te monteren. Dat is een andere soort ambitie. En uh, boekbewerkingen of te schrijven stukken is een derde poot. Dus maar het allemaal is allemaal werk eigenlijk. Wat je noemt? Ja, binnen, het, binnen mijn toneelhorizon uh, zijn dat ambities die of al geregeld zijn of op de plank staan. Maar nooit met pensioen. Niet zeggen van nou ja, met 65 ga ik stoppen, ga ik vissen. Nee, dat heb ik nog nooit iemand horen zeggen in de toneelbranche. Dat bestaat er niet. Nou, verdomd weinig. Als iemand fysiek oké okay is, dan gaat iemand officieel met pensioen, dus uh, 65. Maar ik heb nog nooit gehoord van nou, dan ga ik eigenlijk de dingen doen die ik wil. Het is natuurlijk geweldig als iemand een heel mooi acteur is. Dat hij op zijn 72 ste nog een bijdrage kan leveren. Gelukkig uh, maar. Het, ik uh, noem nog even het stuk, De Storm. Dat is te zien bij het Nationaal uh, Toneel uh, door het hele land. Jullie gaan ermee op reis en uh, allereerst in Den Haag. En we sluiten af met uh, nog een liedje met een uh, Shakespeare-citaat. Een hele bekende, Much you do About Nothing. Zit in het nummer Say No More van and Sons. Dank dat je te gast wilde zijn. Graag gedaan. Serve God, love me and, this is not the end our friends and I'm sorry Betray you, dismay or enslave you and we'll set you free. Be more like the man you were made to be. There is a design, an alignment, to cry of my heart to see the beauty of love as it was made. Uit 2012, Say No More. De grote doorbraak was dat, dat album voor Mumford and Sons. U luistert naar de VPRO op Radio 1 Nooit meer slapen. Het eerste uur sluiten wij af met een serie. Stadsdichters. Stadsdichters die schrijven over hun woonplaats. Fotograaf Joost Bataille portretteert 50 van die stadsdichters... in het boek Ik voel me verf, dat onlangs uit is gekomen. Batailles portretten laten zien dat veel stadsdichters hun vak moeilijk vinden. Verslaggever Floris Albersen is nieuwsgierig hoe dat komt... en zocht daarom vier stadsdichters op. En vandaag hoort u de stadsdichter van Amsterdam, Menno Wichman. Menno Wichman, we staan hier midden in Amsterdam op het Leidseplein. Het, het, het, ja, het meer Amsterdam kun je niet krijgen. U heeft vorige week afscheid genomen als stadsdichter. Als u nou, even terugkijkt op die afgelopen twee jaar... Wat, wat, wat voor gevoel blijft er dan hangen als stadsdichter van, van de hoofdstad? Uh, ja, ik vind het zo moeilijk te zeggen. Uh, een gevoel van... Uh, voort, uh, f, ik had het gevoel... Ik voelde mij voortdurend opgejaagd. En, uh, en onder spanning staan. En uh, ja, vooral het eerste jaar was ik een aantal keren... bijna een zenuwinzinking nabij. En uh, ik sprak laatst... Uh, een zenuwinzinking nabij? Ik, nou ja, ik denk dat ik, dat ik een aantal... Dat, dat, dat valt eigenlijk... Dat kun je je eigenlijk niet voorstellen, maar. Uh, Schrijf eens bij, dan wat bij een, Nee, maar bij een dichter kun je je dat eigenlijk niet voorstellen, maar ik heb me een aantal keren echt overwerkt gevoeld. Ja. En dat. Uh, ja, ik stond voortdurend onder spanning. En uh, dat komt ook heel eenvoudig door het feit dat ik vanaf het moment dat ik stadsdichter werd. Uh, vijf, zes keer zoveel e-mails kreeg. Onwaarschijnlijk veel en ik ben een. Uh, ik probeer een beleefd. Uh, iemand een beleefd mens te zijn. Dus ik antwoord altijd netjes met aanhef en met een groet en alles. En zo, uh, e-mails zonder spelfouten. Maar dat heeft me ontzettend veel tijd gekost. En. Uh, ja. Wat dat betreft ben ik blij dat het erop zit. Is dit een plek die uw speel inspiratie heeft gegeven? Het Leidseplein? Uh, nou, het Leidseplein zelf niet, moet ik je zeggen. Uh, ik wat dan wel? Wat me wel inspiratie heeft gegeven... Uh, moet ik even... Nou ja, ik heb over een aantal zaken gedicht. Uh, wat natuurlijk uh, uh, niet kon ontbreken uh, in mijn ogen was... Uh, uh, ja, iets van nationaal, uh, nationaal belang of iets dat in het hele land aandacht kreeg. Dat was natuurlijk de kroning van, uh, hoe heet hij uh, Willem-Alexander. Uh, Willy, ook wel genaamd, toch? Uh, nou, zo zal ik hem, maar goed. We, we, uh, uh, in ieder geval heb ik uh, aan de vooravond van die kroning, dus op 29 april, een gedicht gepubliceerd in het Parool. En, uh, nou, dat was geen uh, lofzang of wat dan ook, maar dat was een gedicht waarin ik me probeerde te verplaatsen. ...plaatsen in het hoofd... Van een, zoals dat heet, een lone wolf. Een eenzame man die een aanslag beraamt. Uh, ten einde, want dat, zo, dat gebeurt toch af en toe. Ten einde zelf beroemd te worden. En uh, nou ja, toen uh, ik. Uh, dat, uh, iedereen is dat al lang vergeten. Maar uh, wekenlang stonden de kranten vol met verhalen over rechercheurs. En uh, speciale veiligheidsdiensten en alles. En eerlijk gezegd vond ik dat interessanter dan die Kroning zelf. En, maar ik moet erbij zeggen. Uh, God zei, gedankt is er niks gebeurd. Ja. En, maar je schreef wel dat gedicht om, om de stad, uh, met, vanuit het idee: een man gaat een aanslag plegen tijdens de kroning van Willem-Alexander. Ja. Was dat om de stad even op scherp te stellen? Was dat jouw taak als, als stadsdichter? Uh, nou, ik denk dat het bereik van poëzie nou eenmaal niet heel erg groot is. Uh, heel kort uh, kwam mijn. Uh komt het stadsdichterschap van Amsterdam erop neer... dat je geacht wordt zeven gedichten per jaar in de plaatselijke krant... in het parool te publiceren... Uh, ik, uh, ja, ik, heb daar toch eigenlijk, ik zal eerlijk zijn, ik heb daar toch eigenlijk weinig reacties op gekregen. Uh, ja. Ja. Weinig tot geen reacties op, op die zeven gedichten die je per jaar hebt geschreven? Nou, weet je wat ik op een gegeven moment deed, een beetje gek misschien. Uh, ik stuurde mijn gedichten vaak een dag later per e-mail rond aan, uh, aan mensen van, uh, van wie ik dacht dat, dat ze dat het ze kon interesseren. Ja. En dat, dat clubje mensen die je de personen toestuurde kreeg je meer reactie van dan, dan, dan, dan dat het in het parool... wat, er, wat toch uh, vele duizenden lezers heeft. Uh, ja, nou, het, is, het is heel gek. Ik, ik heb uh, heel weinig reacties gehad op mijn publicaties in het, in het parool. Is het nou helemaal zo? Uh, waren die gedichten niet goed genoeg... of is de lezer gewoon niet geïnteresseerd in poëzie? Ik denk het laatste. Nou ja, ik, voor over de... Ja. Nee, ik weet, nee, kijk, weet je wat het is? Um, uh, de beroemde Engelse dichter W.H. Auden... heeft ook een hele beroemde uitspraak gedaan... Uh, hij zei ooit in een gedicht, poetry makes nothing happen. Poëzie ja, maakt eigenlijk helemaal geen verschil. En uh, hoe tragisch ik het ook vind, hoezeer ik het ook betreur. Uh, er, is nog, uh, uh, er is bij mij weten geen één gedicht dat deze eeuw, deze jonge eeuw, uh, wat dan ook veranderd heeft. Zo is het nou eenmaal, ja. Menno Wigman, tot voor kort stadsdichter van Amsterdam, die nam dus afscheid. Hij vertrekt naar Berlijn waar hij verder zal werken aan zijn nieuwe dichtbundel Slordig met Geluk. Zometeen is Nooit meer slapen terug met het tweede uur. Daarin onder andere aandacht voor het overlijden van Leo Vrooman en aandacht voor de Oscars. We zitten op Twitter @vpro -nms, en op de mail nooitmeerslapen.vPRO.nl. graag tot zometeen.